Ja, bij ons aangeschoven is uh, Frank Karsten. Hi Frank. Hi, Johan. je ja, was vorige week ook en uh, toen hadden we eigenlijk al beloofd van uh, aan de luisteraar dat we het gingen hebben over dat het uh, steeds beter gaat in de wereld. En je hebt er al een en ander over verklapt. Yeah. Maar ja. Maar we gaan dan weer uh, verder waar we gebleven waren. Want gaat het nou echt veel beter? Ja, volgens mij wel. Volgens mij zitten we op een lange termijn trend die ook wereldwijd is. Waarin het steeds beter gaat met de mensheid. Mhm. Mm ja Dat is behoorlijk tegengesteld aan wat we via de media en via het onderwijs en via, via de politiek krijgen te horen. Namelijk dat het vijf op twaalf is en dat, dat uh, de lucht steeds vuiler wordt. En dat, of dat, dat, dat zeggen ze niet echt, maar ze, ze, ze suggereren dat. Hè? Ze... De aarde warmt op. Ja, dat is een van die dingen, maar uh, ja, we raken door de grondstoffen heen. Uh, we hebben global warming, uh, door, die komt door ons uitstoot van CO2... Het um, Midden-Oosten staat in brand. Ja, het Midden-Oosten staat in brand. Er is zoveel oorlog, er is zoveel ongelijkheid, er is zoveel uh, onrecht, uh, honger. Uh, en dat is eigenlijk wat vrijwel iedereen denkt. Maar de cijfers wijzen heel anders uit. En deze geluiden komen eigenlijk vrijwel nooit naar voren. Yeah. Uh, Volgens mij heeft het Midden-Oosten altijd in brand gestaan. Uh. Nou, afgezien of het brand, misschien stond het wel nooit in brand. Maar het feit dat het nu in brand staat, betekent niet dat het wereldwijd uh, slechter gaat. Uh, eigenlijk is het zo dat sinds de Tweede Wereldoorlog het aantal doden door oorlog nooit lager is geweest dan nu. Mm -hmm. En ja, uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, uh, vliegverkeer. Uh, mm -hmm. Ja, af en toe dan gaat er iets mis, maar ja, dat, dat, dat is nou helemaal zo. En, maar er gaat steeds minder mis. Uh, we vliegen iets van 200 keer zoveel als in 1949, maar we hebben, we hebben uh, hetzelfde aantal verkeers, uh, vlieg, uh, vliegverkeersdoden. Dat is, dat is, uh, en, en, en dat wordt maar beter eigenlijk. Uh, ja. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn, maar het lijkt dat we de problemen steeds meer oplossen. En, en hoe beter we het hebben, hoe meer er eigenlijk wordt gezegd van het gaat heel erg slecht met de mensheid. Ja. En met wie ik ook praat, uh, of ze nou uh, hoogopgeleid zijn of niet, uh, of ze nou kritisch zijn of niet, of ze nou de krant lezen of niet, uh, ja, eigenlijk reageren ze vaak met. Uh, Verontwaardiging op, op, op wat ik zeg daarover. En ongeloof en soms ook een beetje boosheid van, ja, want als je de problemen eigenlijk niet herkent... dan, dan, dan zorg je dat die rampen gaan gebeuren. Dus dan ben je onverantwoordelijk bezig eigenlijk. Maar het is niet dat ze de data kennen. En nee. ik denk dat het belangrijk is, we laten, de meeste mensen laten zich leiden door de krantenkoppen en niet door de, door de statistieken. En het is belangrijk om, om statistieken, over een lange termijn te kennen en ja, uh, ook wereldwijd. Dus, uh, nou ja, uh, ik weet je niet hoe oud is jouw oma? Nou, die is inmiddels al overleden. Oké, okay. uh, en hoe oud was ze uh, toen ze overleed? Nou, zo zeggen, oh, dat weet ik eigenlijk niet eens ah. meer. De, de, ah, ja. de, de oma van mevrouw is uh, kort geleden overleden en die is uh, 97. 97? En, zo, oh, is ja, echt, Ja, en uh, ik was op de begrafenis. En dan krijg je ook echt een heel mooi beeld van een, van een tijdperk wat eigenlijk al voorbij is, van, van de zuiling. Ja. En uh, waar dus nog eens een was blijven hangen. Dus dan, uh, ja, dat, dan zie je wel een heel groot contrast ook. hè? Ja, in de tijd toen je oma geboren werd, uh -huh. um, dat was een tijd waarin uh, ongeveer de helft van de mensen overleed aan een infectieziekte. Uh, ja. En nu overlijdt 1% daarvan. Uh, toen was de gemiddelde levensverwachting, nou, rond 1900, uh, was de levensverwachting gemiddeld 47 in Amerika. En nu is mm. die 77. Dus we hebben 100 jaar tijd hebben we er 30 jaar bij gekregen. Yeah. Uh, dat is uh, een maand of 3, 4 per jaar. Dat is natuurlijk <laughs> gigantisch. En uh, dat gaat maar door. En je oma is 97 geworden, wat, uh, nou, wat ver boven de gemiddelde levensverwachting is van nu. Yeah. Uh, zij heeft ook de de, de de Spaanse griep meegemaakt van 1918, 1919. En die, die zorgde voor meer doden dan de eerste... De Eerste Wereldoorlog. Oh, nee. uh, ja, maar alleen dat wordt nooit gemeld. Uh, meestal heeft men het in de historische programma's over de Eerste Wereldoorlog en hoe erg dat was. En dat was natuurlijk heel erg. Uh, en er waren natuurlijk ook veel gewonden. Maar ja, uh, dat soort dingen komt vrijwel niet meer voor. Uh, de infectieziektes hebben we redelijk bedwongen. Uh, mensen leven steeds langer. Uh, we hebben steeds meer keus. Uh, we zijn steeds gezonder. Uh, we hebben niet meer zulke dingen als uh, barba barbaarse dingen als uh, martelen. Uh, in verband met een rechtszaak of zo, of met uh, rechtspraak. Uh, mm -hmm. Het gebeurt nog wel een beetje met Quantanamo B, maar dat is natuurlijk allemaal heel kwalijk. Maar uh, ja, het is veel minder dan vroeger. De slavernij is afgeschaft. En Nu zijn we dan half slaaf een beetje van de overheid, uh, maar uh, het is toch minder erg dan vroeger. Alhoewel de belastingen we zelf wel zijn gestegen, dat, dat geef ik toe. En niet zo'n beetje ook. Maar we gelu verdienen gelukkig ook steeds meer. En ondanks de crisis lijken we toch nog wel uh, een beetje te groeien. Alhoewel de overheid daar hard aan werken om, om dat uh, tegen te gaan. Yeah. Um, maar ja, we hebben meer keus. We, uh, we leiden uh, prettigere levens uh, of comfortabere levens op een steeds... Uh, Schonere planeet, eigenlijk. Mm -hmm. En dat is ook iets wat er vrijwel niemand weet. Eigenlijk, ja, ze zeggen nu dan van ja, er is allerlei stof in de lucht, maar ja, dat was vroeger veel erger. Hè? Ik weet niet of je nog wel eens weet, eind jaren, of begin jaren negentig of zo, er waren uh, smokalarms. Ja, daar ja. hoor ik ook nooit meer wat van. Zure regen. Ja, en nou, veel van die voorspellingen uit het verleden zijn gewoon niet uitgekomen. Hè? In 1969 kwam Paul Ehrlich. Een Amerikaanse uh, ec uh, ecologische uh, auteur kwam met het boek The Population Bomb... en voorspelde enorme uh, ja, hongersnoden doordat de, de bevolking wel toenam... maar de productie, uh, landbouwproductie niet. En dat is allemaal helemaal niet uitgekomen. Sterker nog, we de opbrengst per hectare is nu drie keer zo hoog als in, uh, in 1970... Nou, dat is ook wel een trend die, die gaat op terug tot de 18e eeuw, geloof ik. He. Ja. Maar dan had je ook al dat soort doemscenario's. Ja. En men gaat er altijd vanuit dat, dat, dat de landbouwtechnieken niet, uh, vooruit gaan. Dat, dat is, dat altijd de, de denkfout die ze maken. Ja. maar Wat je vaak ziet is dat die, die landbouwtechnieken, die worden zo verfijnd, zo goed ontwikkeld. Dat ze nog meer voedsel kunnen halen uit een hectare grond, zeg maar. Ja, Julian Simon heeft opgewezen. Opgewe op, op hij was mm -hmm. uh, een libertarische uh, econoom. Hij is inmiddels overleden, helaas. En hij was eigenlijk de aardvader van alle doomslayers. In tegenstelling tot de doomsayers. En hij wees erop dat we eigenlijk, als we gebruik maken van flats... ...dat we in, op een gebied van uh, Nederland, uh, ongeveer zoveel... Uh, ...voedsel kunnen verbouwen in de toekomst voor 500 miljard. Let op, een miljard, niet... Uh, miljoen uh, mm -hmm. mensen en uh, door uh, steeds betere technieken, uh, genetische manipulatie, uh, maar ook door bijvoorbeeld uh, rasveredeling. En ja, uh, we hebben de hongersnood uh, is in de wereld ook afgenomen. Er zijn nooit zo weinig mensen geweest als nu die mm -hmm. in honger leven of in armoede. Um, dus ja, dat er wordt een beetje gedacht van dat overvolging of tenminste dat een extra mens op aarde slecht is. Dat uh, maar hij wees er terecht op, volgens mij, dat um, ja, we denken dat het bruto nationaal product per overbevolking groeit als um, als een koe wordt geboren, maar als een mens wordt geboren dan niet. En dat lijkt ook inderdaad zo, want uh, die koe die eten we, maar uh, die baby die eet koeien. Dus uh, de welvaart moeten we dan delen. Maar hij zegt wat veel mensen vergeten is dat een nieuwe baby, ja, die, die, die consumeert in eerste instantie. Maar vervolgens wordt het wel een, een wezen dat, dat denkt en dat ze uh, inventiviteit gebruikt en dat ze handen gebruikt om productie uh, te vergroten. En ja, in het algemeen wint onze inventiviteit het schijnbaar van uh, de problemen die we op ons afkrijgen of, of misschien zelfs een beetje veroorzaken. Ja. En daardoor is het leven op aarde volgens mij steeds beter aan het worden. Ondanks alle problemen, ik wil helemaal niet uh, ontkennen dat er lokale en tijdelijke problemen zijn. Ja. Maar... Well, iedere mens is toch wel de potentie om het probleem weer op te lossen natuurlijk. Hè? Nou, ik weet niet of ieder mens dat is, maar de mensheid lijkt daar heel goed op ja, staat. We hebben wel de potentie, ik bedoel de potentie. Dat wil niet zeggen dat ja. ze het doen, maar, het... Nou ja, <laughs> nou, ja, maar eerst... ze hebben de middelen. Ze moeten alleen nog leren gebruiken. Ja, hè? meestal wel, Ja, ja. En, ja. Uh, ja, als er een probleem is, dan, dan lossen wij dat op. Bijvoorbeeld, uh, misschien gingen we door de steenkool heen of door de olie. Of bijvoorbeeld uh, walvisvaart, hè? dan uh, is er uh, walvisolie of levertraan. En dat, ja, dat hebben we dan vervangen door andere middelen. Mm -hmm. en, nou ja, ik geloof dat we van uh, walvisolie lampen lieten branden. En dat was natuurlijk heel vervelend, want het was relatief duur. En bovendien uh, gingen die walvis eraan, aan, wat, wat ik ook niet zo leuk vind. Mm -hmm. en, en vervolgens kwamen we met nieuwe technologie... En dat was olie. En daardoor was, was verlichting voor veel meer mensen beschikbaar. En konden we ook minder een beroep doen op, op dieren. Hetzelfde geldt natuurlijk, uh, uh, onze technologie heeft ervoor geholpen, toegehol, uh, toegeleid ook wel. Dat heel veel dieren veel minder belast worden dan, dan vroeger. Uh, in de oorlog kwamen miljoenen paarden om. Uh, in uh, ja, paarden en ezels en andere beesten... Uh, Gebruikt als lastdieren. En dat hoeft allemaal niet meer. Omdat we een verbrandingsmotor hebben. En auto's. Dus ook voor dieren kan het veel beter zijn. Alhoewel ik ook weer moet toegeven. Als advocaat van mijn, mijn eigen advocaat van de duivel. Mm -hmm. um, dat we meer dieren afmaken dan ooit. Maar ik geloof ook dat daar een einde aan komt. Uh, door de technologie. Omdat we ja, kunstmatig vlees. Of niet echt, ja, Vlees zonder een beest eigenlijk. Kunnen maken. In de toekomst. Ja. Dat lukt al een beetje nu. Mm -hmm. uh, en dat zou heel mooi zijn. Want uh, ja. Dierenleed gaat mij op zich aan. En ik zou daar graag zo weinig mogelijk van zien. Dus uh, ja, er zijn allerlei mogelijkheden voor. Mm -hmm. uh, dus was jij uh, vroeger pessimistisch in je, in je, in je pubertijd Als... of in je middelbare schooltijd? Als ik een beetje terug moet denken, was ik toen, toen ik zo'n 18 was of zo, uh, was ik wel heel idealistisch. Volgens mij heb ik het vorige ijszin nog uh, uh, verteld. Uh, volgens mij inderdaad, uh, ik was heel erg begaan met milieu, weet je wel. Dus ik wilde de, volgens mij op school een iets geschreven, dat heette de milieurevolutie. En dat het over 1990. Ja. Maar dat, dat hebben jongeren wel vaak rond die leeftijd, hè. Ja. Ja, dus ik dacht van, ja, de oprukkende industrie en uh, oh jee het, het wordt allemaal uh, smoke hero. En uh, ja. ik, toen, toen had je nog niet over CO2, dat was toen nog niet uh, hip, zeg maar. Nee, dat is Alsof... meer luchtvervuiling en bijvoorbeeld. Ja, zure regen. Ja, dat is grootste woudsterven, dat is ook maar niet gebeurd. En ik geloof nee. niet dat, omdat we veel maatregelen hebben genomen, maar meer omdat het eigenlijk allemaal zwaar overdreven was. Ja. En, uh, maar ja, de, de, de prijzen bijvoorbeeld van, uh, grondstoffen, die gaat al anderhalve eeuw naar beneden. Die Cornish Mist Magazine, die stamt uit 1850, die houdt dat al zo lang bij. En, ja, uh, die gaat continu, uh, weliswaar met een paar schokjes, maar, de trend is echt dat de prijzen steeds lager worden. In de tijd van Napoleon bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, toen aluminium ontdekt werd, uh, toen had hij uh, uh, gasten. En ik weet niet of het Napoleon het derde was of tweede of de eerste, weet ik veel wat. Maar um, een leuke anekdote is, en dat stond ook in Economist <laughs> ooit, dat um, aluminium was toen net nieuw. En uh, de gasten van Napoleon die uh, hoog plaats waren, die kregen gouden lepels en, en bestek. Maar de mensen die echt hoger plaats waren, die kregen aluminium bestek. En inmiddels is het voorbij, want we kunnen aluminium steeds makkelijker eh, winnen en, en bewerken. Eh, dus dat is heel mooi. En dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle goederen. Eh, ook voor olie. Eh, olie lijkt dan wat, dat was laatst 140 dollar per vat. Maar het prijsmechanisme werkt heel goed. Dat, eh, als de prijs hoger wordt voor iets, dan gaan mensen efficiënter ermee om. En er is ook een sterke impuls om te zorgen dat er naar een alternatieven wordt gekeken. Maar eigenlijk al sinds 1860 uh, zijn er allerlei voorspellingen over dat we nog maar een paar jaar toe kunnen met uh, de hoeveelheid olie in de grond wereldwijd. En, ja. en dat waren officiële instanties. Hè. Dat, waren, dat was niet uh, uh, Jan uit Assen, maar dat waren de US uh, Geological Society bijvoorbeeld, die dat in oh, ja. 1930. en Veel van die voorspellingen die zijn gewoon opnieuw ververst. En nooit uitgekomen. Um, en de reden, kijk, in Nederland betaal je 60-70% van de prijs aan de pomp uh, aan, aan de staat. Dat is belasting of vaccins. Ja. Dus ja, eigenlijk is olie spotgoedkoop. Um, dus ja, we vinden gewoon steeds weer nieuwe manieren. We boren nu op plekken waar. Ingenieurs, 25 uh, jaar geleden dachten, ja, dat is onmogelijk om daar te boren. Uh, twee kilometer diep, of nog dieper geloof ik. Uh, dus dat zijn gigantische ontwikkelingen. Ja. Uh, um, ja, wat betreft de, de zogenaamde sinking arc, dus het, het verlies van, van soorten uh, in, de, hè, in de biodiversiteit. Daar zijn ook altijd uh, doemscenario's uh, voor verkondigd. En, en dat is ook allemaal niet waar gebleken. Maar er we wel, continu over dat allerlei soorten uitsterven met hele hoge aantallen per seconde. Ja, maar daar, daar zijn er geen harde cijfers kom... voor volgens mij. Dat... Kijk, komen er dan ook nooit nieuwe bij, want die soorten zijn ook ooit een keer ontstaan. Ja, maar uh, uh, dat is ja. heel erg traag. <laughs> maar er zijn meer soorten dan ooit, hè. Ik bedoel, ja. uh, de, ik geloof dat de, de klap die ook de dinosaurus, dinosaurus uh, uitgroeide uh, enorm veel, honderdduizenden soorten, uh, heeft uh, gedood. Maar sindsdien is het aantal soorten weer uh, gestegen. Mm -hmm. En er is weer de voorspelling gedaan dat we elk jaar 40.000 soorten per, dag, per jaar zo, ja, uh, soorten zouden verliezen. Maar ja, volgens mij is, is dat helemaal niet waar gebleken. Er zijn helemaal geen harde, uh, harde gegevens voor om dat te onder, onderbouwen. Mm -hmm. En uh, ja, elke keer komen ze weer met nieuwe angstvoorspellingen. Wat dat betreft lijken ze een beetje op je overgetuigen. Je Ze ook dat uh, het eind van de wereld uh, nadert. Uh, en dan uh, zegt ze ja, vorig je al ongelijk, maar nu, nu, nu weten we het zeker. Doet <laughs> me een beetje denken, ken je die film, uh, Life of Brian? Uh, ja, ja, ja. En dan zegt, uh, en dan zijn ze op zoek naar Brian, of, of de, de Messias, en dan denken ze dat Brian de Messias is. Ja. Yeah. En, um, en dan zegt Brian, I'm not the Messiah, I'm not the Messiah, tegen die groep. En dan zegt John Cleese, hij <laughs> zegt, I think you are, uh, uh, sir, and I, I, I can know because I followed a few. Uh, yes. Yes. Uh, hij, is, hij, is continu, hij zegt dat hij ervaring heeft omdat hij eigenlijk zo vaak naast zat. Ja, ja, ja, ja. En als je de club van Rome neemt, um, die heeft een boek geschreven, of de, dat is een boek van uh, Grenzen aan de Groei uit 19, uh, begin jaren 70, uh, waarin allemaal doemscenario's worden voorspeld op basis van computersimulaties. En die is allemaal niet uitgekomen. En ja, ik dacht ook dat heel veel mensen dachten dat ze een punt hadden. En, in 1994 kwam er een vervolgboek uit. Uh, de grenzen voorbij heet het notabene. Terwijl eigenlijk in dat boek dat ze aangeven van... Ja, uh, onze voorspellingen zijn helemaal niet uitgekomen. Dus we zijn helemaal niet de grenzen voorbij. Maar uh, we gaan straks de grenzen voorbij. Dus uh, door, door, door schijnbaar toeval of door technologische ontwikkelingen... Uh, gaat de wereld toch nog wat langer mee. Uh, en, maar nu, uh, we weten het nu zeker in 2005 of 2010... Uh, is de echte ellende komt eraan. Uh, uh, <laughs> nou, uh, dat komt niet uit, weet je wel. Maar dat, dat, dat, uh, ja, dat zal ze niet afschrikken. Uh, dat doet me denken aan zo'n bekende tv-dominee uit Amerika. Die heeft een boek geschreven uh, waarin hij het einde van de tijd heeft verspeld. Nee. Exact op de minuut na of zo. Nou ja, fijn. Iedereen die sloeg eten in of ging in schuilkullers zitten. Want ze dachten, oh jee, de wereld vergaat op die, op die dag. Ja, fijn. Uh, het was een week trouwens. Hè. Toen was die week voorbij. Nou, wie was nog niet vergaan? Dus iedereen die... Uh, heel veel mensen hadden hun uur al opgezegd. Of eh uh. dat soort dingen. Dat is echt een bestseller, hè. De man is ook behoorlijk rijk aan. Weet je wat de titel is? Uh, ik zal het uh, zo even voor je opzoeken. Ja. Maar in ieder geval toen... Um, uh, ja, toen had men toch een aantal vragen en die man die zat nog steeds op tv zijn programma's te verkondigen. Ja. Dus vroeg ze, hoe, hoe zit dat? Dan had hij weer een nieuwe bestseller uh, geschreven, waarom de wereld niet vergaan was. <laughs> en daar ben ik ook weer weet niet hoeveel de exemplaren van bekomen. Ja, commercieel uh, talent heeft hij zeker, maar uh, uh, voorspellend talent is iets minder. <laughs> en uh, ja, dat is grappig. Nou, het probleem is een beetje, hoe komt het nou dat, dat veel van die mensen allemaal uh, succesvol zijn met angstscenario's met... met Negatief nieuws. Nou ja, de mensen die een krant runnen, die weten dat goed nieuws niet verkoopt, slecht nieuws verkoopt. Uh, en ja, dus die komen met allemaal uh, uh, angstaanjagende uh, nieuwsmeldingen en voorspellingen eventueel. En dan heb je natuurlijk nog dat, dat uh, NGO's zoals Greenpeace, die zijn ook afhankelijk van. Uh, angst en uh, ja, als je niet bang bent dan, dan leeg je je portemonnee niet en, dan, uh, en, en voor politici die, die, die vinden angst ook leuk dat is en... toch eigenlijk wel raar Greenpeace zou kunnen zeggen ja, we zijn al 40 jaar bezig met actievoeren en kijk waar het toe geleid heeft de wereld is veel schoner ja dat, dat zeggen ze wel Misschien, maar, maar dan denkt iedereen van ja, oké, okay, nou het gaat de goede kant oh, op. Hoeven kan iets te geven. Ja, dus ze moeten, met, uh, ze moeten elke keer met ze moeten hun voorspelling weer opnieuw opwarmen. Uh, ze moeten weer een nieuwe uh, duivelsontwikkeling vinden. Die, die, ja. die dat echt tot actie moet uh, uh, aansporen. En uh, ja, ik geloof niet dat ze per se liegen ofzo. Uh, ik, ik denk dat ze gewoon een cherrypicking doen, dat zullen ze mij ook verwijten. Maar uh, feit is, ik kijkt naar buiten, kijk gewoon naar buiten. <laughs> en er uh, leven allerlei mensen en die leven steeds langer. En dat is redelijk onmiskenbaar. Ja, en uh, En, is dus gewoon, uh, en ze erkennen wel dat het steeds beter gaat, in veel opzichten. Mm. Maar ze zeggen ja, ja, ja, ja, Maar nu, nu gaat het echt. Weet je wel, we zitten echt onder het oog, we gaan echt naar beneden. Mm -hmm. En dan hebben ze het over bijvoorbeeld dat de oorlog in Syrië veroorzaakt is door global warming. Nou, dat is niet te onderbouwen. Of en niet de, de boosvluchtelingen, boosvluchtelingen zouden klimaatvluchtelingen zijn. Ja, dus precies. Dus, uh, ja, met dat soort uh, slappe, slappe wetenschappelijke eisen kunnen we tot enorme nieuwe inzichten komen. Maar niet, geen ware inzichten in ieder geval. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk... Ja, uh, lijkt me niet helemaal terecht. Hmm. Uh, en, uh, en politie hebben natuurlijk ook heel veel baat bij, uh, bij angstscenario's. Hè? Want mensen die zijn minder kritisch ten aanzien van hun heersers. Als, als ze zeggen, ja, maar dat is een grote externe dreiging. Dus ja. uh, we moeten nu allemaal samenwerken om die dreiging het hoofd te bieden. We moeten niet uh, geen infighting. en We moeten niet uh, onze heersers uh, dwars gaan zitten. Want anders kunnen we dat problemen niet oplossen. En bovendien, uh, daarmee, het is dan logisch dat ze steeds meer Belasting heffen, want ja... Uh, oh. Ze doen het om de wereld te redden en ons te redden. En ik geloof dat H.M. Menke... Die Amerikaanse uh, schrijver er ook iets over heeft gezegd. De, uh, ik zal eens even die quote opnoemen of zo. Uh, ja, hier hebben we hem. The urge to save humanity is almost, almost always a false face for the urge to rule it. Dus ik zeg van ja, dit is een groot probleem. We gaan de mensheid redden. En hij zegt ja, dat is eigenlijk een excuus om uh, over de aarde te heersen. Uh. En hij zei ook van... Uh, de bevolking moet altijd bang gemaakt worden. Uh, of, het nou, uh, of het nou met juiste angstscenario's is of met uh, imaginaire. Uh, uh -huh. Zodat de bevolking uh, schuilt in de armen van de staat. Ja, ja. Eigenlijk zeggen de politici van, uh, ja, als, je, als wij er niet waren geweest, dan waren jullie allemaal over straat ja. aan het rennen en elkaar de hersenen aan het inslaan. Ja. Uh, the whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed. Ja. And ...clamorous to be led to safety... ...by menacing it with an endless series... ...of hobgobblings, all of yeah. them... ...imaginary. En yeah, yeah. ja, uh, yeah, het is belangrijk om... ...volgens mij zo naar te kijken. naar de. En het, dus, het is dus niet dat ze per se slecht zijn... Hè, ...denk ik. Het is heel belangrijk om dat onderscheid... ...te maken. Het is niet dat die mensen per se... ...liegen. Dus uh, ja, het is gewoon... ...hoe het systeem werkt. Dus, uh, ze hebben gewoon... ...een neiging om, ja, dat gedrag... ...wordt beloond. Yeah, en yeah. Net zoals Paul... ...Paul Ehrlich, ja... Die is nooit tot de orde geroepen ofzo. Zijn carrière heeft weinig schade opgelopen. Ook al zat hij er extreem naast met zijn voorspellingen. Ja. Uh, en dat is, uh, ja, dat is lastig. Maar gelukkig zijn er inmiddels de Doomslayers... die daar prachtige boeken over schrijven. Zoals... Uh, ja. um, heb jij daar boeken over gelezen of zal ik ze even noemen? Uh, nou, noem ze maar even dan... Uh... Nou, bijvoorbeeld... Uh... Het boek van uh, Matt Ridley, uh, The Rational Optimist. Uh, mm -hmm. Misschien heb ik het vorige uitzending ook al genoemd. Ja, klopt, yeah, het, het vorige uitzending. Uh, the Improving State of the World by Indur Goklani, moeilijke naam, hij werkt bij Cato Institute. Mm -hmm. En het andere is, uh, waar ik veel aan gehad heb, um, van Björn Lomborg, The Skeptical Environmentalist, waar hij onder andere beschrijft, en dat is ook weer zo'n thema, over mm -hmm. de bossen in de wereld. Er okay. wordt continu gezegd, van, ja, er verrijden er zoveel bos in de wereld en dat klopt voor bepaalde gebieden, uh, onder andere het Amazonegebied en dat is natuurlijk heel jammer uh, en vervelend en ik zou willen dat dat stopte. Maar wereldwijd is, is, de, is er helemaal niet een, een significante afname. In de hoeveelheid Bos in de wereld. Oké. Okay. Uh, dat wordt uh, onderschreven door de het organisatie de FAO, de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties, mm -hmm. uh, die dat al sinds uh, jaren 50 bijhoudt of iets dergelijks. En ook in Nederland bijvoorbeeld, mensen zeggen ja, uh, dan was er zo'n landingsbaan aan Medesweert, geloof ik, ofzo. Ik weet niet precies mm -hmm. meer. En dan gingen alle activisten in bomen wonen een tijdje. En, en, uh, bezetten om, om te zorgen dat die bomen niet gekapt werden om plaats te maken voor een, uh, een landingsbaan voor, voor, voor de NATO of iets dergelijks. Uh, nee, dat lijkt dan heel erg belangrijk. Maar het feit is dat de hoeveelheid bos in Nederland verdubbeld is in de afgelopen 200 jaar. Ja. En ook in Europa neemt die toe, in Amerika neemt de hoeveelheid bos toe, in China zelfs. Er zijn allerlei herbeplantingsprojecten die zorgen dat uh, het aantal bomen sterk is toegenomen. En ook de, hoeveelheid, de, de vergrote hoeveelheid CO2, um, ja. die zorgt ervoor dat uh, ja, woestijnachtige gebieden Steeds groener worden, omdat in de woestijnen verdampt het vocht van die planten sneller en die planten moeten hun mondjes openhouden mm -hmm. om te zorgen dat er lucht binnenkomt en CO2. En nu kunnen ze die, omdat er meer CO2 in de lucht zit, kunnen ze die korter openhouden en verliezen ze dus minder vocht en kunnen ze dus in een droge omgeving wel groeien waar ze dat eerst niet konden. Okay. Uh, en volgens Patrick Moore voormalig uh, of nou niet voormalig maar oprichter oorspronkelijke van uh, Greenpeace, die is nu helemaal aan de andere kant op gegaan, die zegt eigenlijk van ja, we, we leven eigenlijk in een in een, uh, in een situatie waar we te weinig CO2 hebben, dat CO2 zo goed is dat we eigenlijk wel meer kunnen gebruiken okay. dat uh, planten bij 180 parts per million het, uh, het vuil niet meer doen en dat we nu op 400 zitten is eigenlijk uh, niet een probleem, maar een uh, oplossing. En of dat waar is, weet ik niet. Het zou me niet eens zo onwaarschijnlijk in de oren klinken. Dus ja, uh, allemaal, allemaal geweldige dingen. Besmettelijke uh, ziektes zijn afgenomen. De, voed de voedselproductie is toegenomen per hoofd van de bevolking. Even kijken naar nou, honger is afgenomen. Uh, en heel sterk. Ik geloof ook dat uh, berekend is dat de hoeveelheid vrijheid in de wereld is toegenomen. En dat hebben we natuurlijk zeker in de afgelopen 30 jaar. Heel sterk gezien met de val van de muur. De China dat steeds vrijer is geworden en steeds welvarender. India gaat ook steeds beter. Uh, autocratische regimes hebben veel meer plaats gemaakt voor democratische regimes. Daar ben ik duidelijk geen voorstander van democratie, maar in veel gevallen kan het beter zijn dan een autocratisch regime. Uh -huh. En ik verwacht dat het in de toekomst gewoon blijft toenemen, ook al door technologie als het internet. Wat heel veel mensen. Uh, ...mogelijkheden heeft geboden... Uh, ...die uh, normaal weinig geld hebben... ...dus... ...ja, um, zou jij bijvoorbeeld... Een, ...een negatieve ontwikkeling kunnen opnoemen... ...een echt sterk negatief... ...die, ja, die ook wereldwijd uit, is... ...uitdijende bureaucratie... ...misschien... Maar. <laughs> ...ja, in, in westerse samenlevingen... ...dat is wel jammer... Um, is, uh, ...is de hoeveelheid economische groei continu aan het dalen... Dus ...in de westerse uh, traditionele democratieën... Dus ...zoals uh, Japan, uh, Verenigde Staten, Canada en West-Europa. Mm -hmm. En dat, dat, uh, dat was eerst in de jaren 60 iets van 6,5% per jaar... ...en nu uh, vieren we al feest als het 1% per jaar is. Ja. Maar we uh, gaan ook met heel veel moeite. Ja. Dus dat zijn wel negatieve ontwikkelingen... ...maar dat betekent niet dat we, dat we omkomen van de honger... Nee, dat niet. Maar ja, nou, aan de andere kant zie je ook een trend uh, dat overheden uh, steeds meer uh, gaan er wel, wel. met elkaar samenwerken. Dat is natuurlijk beter dan oorlog voeren. Maar ja, het gaat steeds meer richting een één wereldregering. En uh, dat ze denken ja. dat belastingen dan, uh, wat ook al een kwalijke zaak is, maar dan uh, gaan uh, gelijkstellen. Zodat er minder belastingconcurrentie is. Ja. Belastingconcurrentie vind ik juist een positief iets, weet je wel. Ja. Dat is verschillende valuta. Maar ik denk niet dat we er uiteindelijk in zullen slagen. Maar je nee. ziet ook bij, uh, het, tien jaar geleden uh, had ik al gewaarschuwd, of uh, vele met mij, libertairs, tegen de EU en tegen de euro. Nee. En ja, niemand wilde toen luisteren. Maar nu de problemen beginnen te komen en, en wel heel lang duren. En de, de, de scheuren beginnen te komen. Eh, kijken mensen toch andere kanten op. Dus het, ja, en, en we hebben het natuurlijk later deze maand hebben mogelijk eh, brexit eh, via het referendum. Ja. En dat zou historisch zijn. Ja. Uh, dus de scheuren zijn wel ontstaan. En, ja, het lijkt ook wel. Uh, over zijn hoogtepunt heen te zijn de Europese Unie. Er is natuurlijk de macht van centrale banken. Aan de andere kant, het positief is wel dat er steeds meer openlijk gesproken wordt over de kwalijke rol van centrale banken. Dat je vroeger natuurlijk niet. Nee, dat komt natuurlijk voornamelijk door bitcoin en niet zozeer door de schrijfsels, ja ik bedoel, ik heb groot respect voor Mises. Maar op de een of andere manier zijn mensen meer geïnteresseerd in praktische oplossingen dan in theorie. Ah, en Ron Paul heeft het ook behoorlijk ja. in de openbaarheid gehad. Ja, dat is dus. ook heel mooi, ja. ja. Dus, oh. um, ja. Toen, toen, toen jij net begon met meer vrijheid, ik bedoel, als je toen op centrale banken begon, uh, wat voor reacties kreeg je toen? Schaapachtige blikken. Uh, is dit een conspiracy theory Een centrale bank? <laughs> Zo, weet je wel, mensen nou. hadden er nog nooit van gehoord. Nee. <laughs> nou, dat is wel mooi voor technologie, dat het uh, zoiets als bitcoin, ja... Uh, opeens gaan mensen nadenken over geld, dus dat is leuk. Ja. En, uh, dus ja, ik, uh, en het grappige is, mensen zeggen, wel, ik, ik bedoel, ik ben, het heeft mijn eigen leven ook positief beïnvloed. Want als ik nu naar het nieuws kijk en ik zie een negatieve ontwikkelingen, die, die zijn waar of uh, die kunnen waar zijn, dan herken ik dat wel. Maar ik zie het tegen een achtergrond van een, een continue positieve ontwikkeling. En dat is belangrijk, ja. denk ik. Ja. Dat je niet laat leiden door krantenkop. Ja, klopt. Ja. Maar dan komt het, ja, we preken nou een beetje voor eigen parochie. Ik heb laatst nog allerlei Google Trend Search gedaan. Ja. En waar houden de mensen zich mee bezig? En dan zie je dan een mooie pieken bij het libertarisme en bekende libertariërs die steeds meer gezocht worden op Google. Maar ja, dan gaat daarnaast naast namen als Trump en Hillary Clinton. Dan zie je dat die libertarische namen heel klein zijn, ja. marginaal. En dan als je daarnaast dan namen toevoegt als uh, Kim Kardashian en zo. Dan zie je dat Trump en Hillary Clinton bij elkaar ja. niet eens dat bereiken. Ja, ja. En als je dan ja. gaat zoeken naar Gaan namen, namen van bekende pornosterren, dan valt alles in het niets. Echt waar? Wel. Ja, ja. Ongekend. Ja, ja. Ik wist niet dat het zo was. Ja, ja. Dus ja, dan zie je van de, waar zijn de mensen mee bezig, weet je wel. Echt. Ja. Maar... Um... Nou ja, als, als, als de historie enige indicatie is voor de toekomst, dan ben ik wel optimistisch. Ja, ja, ja. En uh, ja, in, in 1928, ik las dat laatst, in 1920 was 90% van de wereldbevolking uh, in uiterste armoede. Ja. En nu iets van 8%. Dus ja. ja. Count your blessings. Ja, precies. En dan heb je mensen in Afrika die, uh, die vroeger nog echt in een zanderige woestijn zaten met allemaal vliegen rond hun hoofd. Zitten nou met een mobieltje te googelen naar Kim Kardashian en zo. <laughs> en porno's <-strijd. laughs> daar. En porno's <-strijd. laughs> Maar... Um, het eten met de wereld, jongens. Ja, we hebben meer porno. <laughs> nee, maar... Ja, um, yeah. en we kunnen daar naar kijken. Maar... Ja, um, yeah. uh, naar nou, een vroeger, andere. Dingen. Vroeger werden ze daar nog voor gestenigd. Ja, ja dat, dat, uh, gelukkig uh, gebeurt dat nu veel minder. Ja. Maar um, een ander ding is bijvoorbeeld Darwin. Een uh, kindersterfte. Dat is, uh, is natuurlijk gelukkig God geloof het en geprezen enorm afgenomen. Ja. Maar ja, we kunnen er bijna geen voorstelling van maken hoe erg dat was, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Ik weet nog wel, mijn, uh, de oma van mijn moeder die had bijvoorbeeld twintig uh, uh, kinderen. Wat toen heel normaal was. Want ja, de helft van die stierf gewoon. Ja. Hoeveel kinderen had ze? Uit ja, twintig. Oh, nou, dat is toevallig. Want het is precies hetzelfde aantal als Bach. Eh, als mijn ja, ja, ja. herinnering mij niet in de steek laat. Ja, maar dat is heel, heel normaal hoor. In die tijden, dat je, je had heel veel kinderen. Want die kinderen waren ook nodig voor je oude dagvoorziening. Hè? Ja. Als jij oud was, dan zorgden de kinderen. En katholieken hadden, ook, hadden we ja. ook niet op de hoogte gesteld van hoe dat ze dat uh, konden stoppen, zozeer. Nou, sterker nog, ik hoorde van iemand die een katholiek omgeving is geboren, dat de pastoren altijd langskwamen om wel te controleren of je wel genoeg kinderen kweekt, weet ja. je wel. Nou, bij mijn uh, grootmoeder is dat zeker gelukt. Uh, ik durf niet, ja. bijna niet te zeggen hoeveel kinderen het ja, ja. Maar, um, ja, Bach had twintig kinderen, bij twee vrouwen, als ik, uh, als ik het goed herinner. En um, zijn eerste vrouw overleed, toen had hij een andere vrouw, en weer tien kinderen. En uh, van die twintig kinderen zijn er tien overleden voor hun twintigste. ja. ja. Ja, nee, voor een tiende, sorry. Uh, ja, tien zijn overleden voor een tiende, sorry. Ja, kindertijd. En, uh, ja, daar word je niet al te vrolijk van. En, uh, bijvoorbeeld Darwin, die had een dochter, Anna, of Anne. En zij overleed toen aan scarlet fever, ik weet niet wat de Nederlandse term is, in, uh, op haar zesde. En daarmee was ze echt compleet van slag, hè, want het was echt zijn oogappel. Ja, ja. Hij was religieus, maar daarna werd hij toch uh, aanzienlijk minder religieus. Het verdriet was zo groot. Er is zelfs een film van gemaakt. Oké. Okay. En een ander ding bijvoorbeeld, wat we ook, ja, dat, dat is, het leed was zo extreem groot in, in, in vroege tijden. Bijvoorbeeld de pest uh, rond 1348 en iets van tien jaar later zoiets. Mm -hmm. Die, die, die startte geloof ik in uh, Venetië of die omgeving. En die heeft een derde tot de helft, de schattingen lopen uit één, van de Europese bevolking van West-Europa, geloof ik, weggevaagd. Ja, Moet je nagaan, weet je wel. Er waren op een gegeven moment geen mensen meer om de anderen te begraven. Of, uh, mensen werden natuurlijk ook extreem angstig. Ik geloof dat, ze het ook, uh, ja, dat er allerlei uh, pogroms zijn geweest, omdat mensen dachten dat het de joden waren die... Die dat uh, veroorzaakt hadden. Uh, maar moet je nagaan, binnen, binnen iets van een tijdsbestek van tien jaar, dat, dat, zo, dat miljoenen mensen sterven in je omgeving. En uh, Dat hele dorpen ontvolkt werden. Dat, uh, ja, de, die kans nu is wel heel klein, ondanks het feit dat er allerlei uh, enge dingen worden geroepen over BSE, de mad uh, cow disease, de uh, ja, ja, ja. Mexicaanse griep, uh, de vogelgriep. Uh, Ebola is natuurlijk wel serieus, dat is zeker waar, maar is toch. op nou, een komt niet als je dat gaat vergelijken met hoe uh, de geloof ik, nummer 1 is nog steeds uh, griep en nummer 2 tuberculose of zoiets. Ja, ja. ik dacht dus, dat ze uh, uh, ook nog heel veel doden vielen, uh, iets van 2 miljoen per jaar, in ieder geval 20 jaar geleden, met uh, malaria ja uh, ik dus weet niet hoe dat nu dus is. is. En daar vallen bodem nog steeds bij en niet. En, uh, ja. en men is dan uh, majesterisch omdat er dan één geval in Amerika is, weet je wel. Ja, ja Oké, okay, Dat er jaarlijks ja. gewoon duizenden mensen bosjes. Ja. ja. En uh, sterker nog, in Nederland had het ook in de negentiende eeuw malaria. Toen ging er uh, nog iets van een kwart miljoen aan, uh, overleden uh, daaraan. Ja. En tot 1970 was het geloof ik in Italië nog. Dus ja, ja uh, door de verstedelijking is het ook steeds minder geworden. Ja. Uh en de technologie, medicijnen. Dus ja, ik heb het idee dat we niet echt uh, goed beseffen uh, van welke ellende we eigenlijk afkomen. Ja, dus het uh, gaat alles maar beter, ja. Nou ja, niet alles, maar heel veel dingen wel. En wellicht, ja, je zou kunnen stellen dat dit wellicht de beste tijd is in de hele geschiedenis om te leven. Ja, uh, ja, ja. Ja, ga maar terug, als, als we ooit tijdmachine tijdmachine hebben. Ga, ga gewoon eens terug naar, uh, naar je geboortejaar en kijken hoe, hoe het toen was. En bedoel, je, je hebt mensen bijvoorbeeld, als, als ik na, na, na, na 19, uh, naar 1800 ga, weet je wel, dat, dat, dat was een soort keerpunt in de geschiedenis. Als je van uh, daar vandaan terug zou gaan naar uh, de Romeinse tijd en dan weer terug naar 1800, denk je, nou ja, iemand, je nam iemand mee, zeg maar, een Romein. Maar die zou zich nog wel als een weg kunnen vinden, maar nam nou je mee naar 1900, dan werd hij helemaal gek. Ja. <laughs> auto, ja. Uh, alles is er vanaf die periode in de stedenrevolutie... is. stroomverzending geraakt. Ja, stroomversnelling gegaan. Ik bedoel, voor 1800 had je hooguit de Kompas en, uh, en een van de landbouwwerktuigen, ja. en voor de rest was alles hetzelfde. Maar in uh, 1900 had je in één keer het vliegtuig, de auto en uh, ja, allerlei machines had je. Uh, ja. En je had inderdaad toen ook nog wat daarvoor ondenkbaar was... dat jij als een uh, arme immigrant in Amerika aankwam... en je kon daar doodgaan uiteindelijk op oude leeftijd als miljonair. Ja. Dat was in geen enkel land was dat denkbaar. Want je bleef in, in Europa bleef je gewoon voor de rest van je leven een uh, horige. Ja. <laughs> ja. Dus, dus... Dus er is heel veel veranderd in, in een hele korte periode. En als je nu ja. terug gaat naar je... Als ik terug ga, zou gaan naar mijn geboortejaar... denk ik, fuck, uh, computer... Dat is een van de en Dan kan je ook gaan tennis mee spelen, weet je wel? Ja. ja met een computer van een paar honderd uh, euro of met een mobieltje van honderd euro kun je gewoon al, alle informatie op de wereld opvragen en communiceren met iedereen ter wereld gratis. Uh, ja, ja, ja. Het is ja, uh, het is geweldig. Ja. En uh, oké, okay, mensen sturen wel de hele tijd uh, catvideo's of zo, <laughs> of of zoeken ja. naar uh, Kim Kardashian. <laughs> maar uh, er is ook heel veel waarde op YouTube. Oh, ik, ik weet niet, kijk, je, kijk je zelf wel je docu's op YouTube? Of, uh... ja, ja, heel veel. Maar bedoel, uh, ja, noem maar even een paar... Uh, ...nou we toch over Kans. hebben. Een paar dingen die hiermee verband hebben. Met dit onderwerp. Een paar oh, nou, ja, ik zou zeker uh, googlen op, uh, op YouTube. Op uh, Björn Lomborg, Julian Simon en Matt Ridley. <laughs> en um, ja, die hebben... En die zijn eigenlijk allemaal schap, die andere, die zijn schaplichter aan Julian Simon. Uh -huh. Die is ook eer als een Forst. Sterker nog, Björn Lombo heeft zijn boek geschreven omdat hij een artikel las in Wired, ergens in de jaren 90. Waarin uh, Julian Simon schreef dat het eigenlijk best wel goed ging met de wereld op basis van de statistieke, statistieken, officiële uh statistieken. -huh. En hij was een typisch, hij was een Greenpeace-lid, uh, Björn Lombo. En hij dacht, ja, dat is typisch rechtse praat, weet je wel, van, uh, van een Amerikaan. Uh, dus uh, ik ga nu, hij uh, was professor in Aarhus, in Denemarken, en uh, gaf zijn opdracht om, om, om die cijfers uh, uit te pluizen en eventueel te ontkrachten. En hij zei, tot mijn verbazing bleek dat hij grotendeels gelijk had. <laughs> Het gaat steeds beter. ehm dus uh, ja, dat zijn allemaal. Uh, dat is minder racisme ook, weet je wel. In, in de jaren zestig, ik weet niet, ik geloof dat toen je zwakte in Amerika toen nog geen stemrecht hadden. Ze moesten achter in de bus zitten. Er waren Jim Crow wetten. Dat is allemaal uh, enorm verbeterd. Uh, vrouwen werden geloof ik niet gezien als uh, wielsbekwaam Of ze mochten niet zelf uh, een, uh, een wasmachine kopen. Uh, dus dat is ook allemaal wel verbeterd. Uh, die... Dus nou ja, uh, en, en ja, Matt Ridley doet het heel erg leuk, vind ik ook. Die kan een hele leuke voordracht over geven. Mm -hmm. En dat staan er heel veel op internet, dus uh, ja. ja. En dan natuurlijk uh, waar jij het volgende week over gaat hebben: uh, Private Cities. Ja, is dat, ik, is dat nu uh, nog een mooi visioen? Van uh, dit komt eraan ergens in de toekomst? Ja, ik, um, ik heb natuurlijk in het boek Beyond Democracy uh, geschreven over alternatieven voor de democratie. En dat was. Even kijken, ik geloof alweer vijf jaar geleden dat het uitkwam. Mm. Gaat het best snel. Maar, um, en eigenlijk stond het me toen nog niet zo helder voor de geest als nu. Ik had het wel over special economic zones. En ik had het over decentralisatie. En ik had het over administratieve successie. Maar ja, waar, of dat zou komen en hoe dat dan zou moeten, dat was me toen minder duidelijk. Ik wist wel mm. dat dat de juiste richting was. En nu bedenk ik dat um, het initiatief van private cities eigenlijk de toekomst is. Ik geloof dat we uh, toegaan in de toekomst of, of na, in de toekomst naar een situatie toegaan waar, waarin we de overheidsdiensten hebben geprivatiseerd, waarin je gewoon stemt met je voeten, waarin je, waarin je contract, een contract tekent met een, uh, een operator van een stad. Bijvoorbeeld Monaco, hè? Er wonen 37.000 mensen. Twee vierkante kilometer groot. De rijken der aarde willen daar heel graag heen. Dus dat je, dat je daar heen gaat en in een contract staat beschreven wat jouw verplichtingen zijn. De betalingsverplichting met name, maar ook uh, uh, verplichtingen wat betreft handelen. Mm -hmm. En wat je daar te, in, uh, voor, voor terugkrijgt. Maar laat ik niet te veel uh, gras voor mijn eigen voeten wegmaaien. Nee, um, nee, nee. Even alleen maar een, een tipje van de sluier. Ja, dat is goed. Ja, in ieder geval, daar ga je dan uh, volgende week over hebben. Ja, als het goed is wel, ja. Ja, oké, ja, nee, ik ben uh, benieuwd. Dus, uh, oké. Okay. Ja. <laughs> Dank je in ieder geval hartelijk voor, uh, ja, voor, de, voor deze uh, lezing. En dan nee ook, ja, Johan. Volgende week gaan we dan uh, verder. Oké. Okay. Dat is een idee.